10 uur. Dit is Radio 1, met Wouter Körpershoek. Straks in Goedemorgen Nederland. lobbyisten in kaart gebracht door een kerstverse lobbyhoogleraar. Nu is het NOS-journaal met Mark Visser. Er wordt nog geen besluit genomen over eventuele proefboringen naar schaliegas. Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek van ingenieursbureau witteveen Bos. Kamp wil eerst nog een extra onderzoek, zegt politiek verslaggever Wilko Boom. Hij wil eerst nog een milieueffectrapportage laten maken om toch meer zekerheid te krijgen. Maar op basis van het onderzoek komt hij tot de conclusie dat de risico's bij het winnen van schalievergas niet veel anders zijn dan bij boringen voor conventioneel gas, maar hij dus eerst nog een extra onderzoek. En dan pas een besluit over proefboringen en dat komt dan op zijn vroegst in september, maar dat is al volgende maand. Er zijn drie gemeenten waar proefboringen gepland staan. Bokstol, Hagen en Noordoostpolder. Kamp praat later vandaag met deze gemeente. Eerst geeft hij om half elf een persconferentie. Bij Ramallah op de westelijke Jordaanhoever... zijn twee Palestijnen doodgeschoten door Israëlische veiligheidstroepen. Slachtoffers vielen vanochtend in Kalandia tussen Jeruzalem en Ramallah. Israëlische troepen waren daar naartoe gegaan... om een aantal Palestijnen te arresteren. Volgens Israël werden militairen door zo'n 1500 Palestijnen aangevallen. Ze zouden onder meer met molotov hebben gegooid. Palestijnse bronnen bestrijden die lezing... en zeggen dat Palestijnen alleen met stenen gooiden.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 Het bestuur van het Deltion College in Zwolle... heeft vandaag als eerste schoolbestuur in Nederland een eet afgelegd. En daarin beloofden de bestuurders onderwijs centraal te stellen... en altijd uit te gaan van het belang van de leerling. En daarnaast zeiden ze hun functie integer uit te oefenen... en zich dienstbaar op te stellen aan de publieke en maatschappelijke zaak. Ik gedraag mij naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes... die op mij van toepassing zijn. Ik stel mij open en toetsbaar op door actief verantwoording af te leggen aan alle stakeholders. Wat is op jouw antwoord, Mark Otto? Dat verklaar en beloof ik. Minister Bussemaker van Onderwijs was bij het afleggen van de eet aanwezig. En ze riep schoolbesturen vorig jaar daartoe op... naar de problemen bij onderwijsinstelling Amarantis. Daar ging een deel van het geld niet naar onderwijs... maar verdween in zaken als een onduidelijke lease-regeling en een hoge adviesvergoeding voor de oud-voorzitter van de Raad van Bestuur.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 Op de A27 Breda richting Gorkum staat voor Gorkum 2 kilometer... door bergingswerkzaamheden. De reis ook is daar afgesloten. En nog een korte file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat bij Zwolle-Zuid 2 kilometer. Steeds meer chef-koks zeggen culinaire poeha vaarwel. Straks bij de KRO. Blijf luisteren. Ondernemers die actief willen zijn over de grens. Wat doen jullie daar nou voor?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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Kurpershoek. Nieuwe lobbyhoogleraar onderzoekt lobbyisten. Het is afgelopen met de culinaire poeha. In het ritme van het klooster vinden veel mensen rust... Het levensritme is, uh, is heel gejaagd, maar er komt toch altijd weer een moment van... Uh, waar ben ik, waar sta ik, wat doe ik hier? En dat is eigenlijk belangrijk, om, dat je met die vraag hier terecht kan. En het ochtendumeur van Hans Beum. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Vandaag is in heel Nederland het schooljaar weer begonnen. Een opvallend verzoek aan het begin van dit jaar aan de onderwijsbestuurders. Ze worden gevraagd om een eet af te leggen... waarin ze beloven hun werk naar behoren te doen. Vorig jaar lagen verschillende schoolbesturen onder vuur vanwege wanbestuur. Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, was vanmorgen aanwezig... bij het afleggen van die eet op het Deltion College in Zwolle. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is zo'n eet nodig... Nou, het kan uh, helpen om het bewustzijn te vergroten dat bestuurders van onderwijsinstellingen uh, als eerste en belangrijkste taak hebben om goed onderwijs voor hun leerlingen... Er is dus vorig jaar en ook de jaren daarvoor veel te doen geweest rond de Amarantus. Uh, daar is een commissie, de commissie Halsema, geweest... die heeft geanalyseerd van wat kunnen we nou ook doen... om die bestuurscultuur te verbeteren. Die heeft gesuggereerd om een eten uh, af te leggen, laten leggen door bestuurders. Ik heb gezegd, ik vind dat een interessante gedachte. Niet um, uh, omdat ze dat naar mij zouden moeten doen... maar vooral omdat ze dat naar hun docenten en studenten zouden moeten doen... en daarmee het besef van het zijn van de schoolgemeenschap te benadrukken. Ja, hoe zorgelijk is dat eigenlijk? Dat een eet blijkbaar nu nodig is om bestuurders in het onderwijs uh, gewoon te laten doen waarvoor ze zijn aangenomen, namelijk een goede onderwijsstelling uh, in leiden. Ja, je zou zeggen dat, uh, uh, dat moet vanzelfsprekend zijn. Dat en gelukkig, uh, gelukkig zie ik ook bij heel veel scholen... dat ze, uh, uh, dat het, dat ze daar ook heel goed weten wat hun belangrijkste taak is. Ik denk dat alles wat rond Amarantus is gebeurd... ook wel als een soort wake-up call voor uh, de sector uh, uh, heeft, uh, daartoe heeft geleid. Dus het is één manier, het is niet een totaaloplossing... maar het is één manier om dat bewustzijn... waar doen we het eigenlijk voor goed onderwijs om dat te blijven benadrukken en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Maar, maar, Kijk, het kan wel nou, voor het leerlingen komt zo, het, helpen, Mevrouw ja? Bussemaker, het komt zo machteloos over als overheid... dat we nog maar één middel hebben. Nou, Dan moet je het maar gaan beloven, want anders, anders, anders doen jullie het blijkbaar niet. Nee, nou, Namelijk laat ik gewoon vertellen. je werk goed doen. Ja, het is, het is geen uh, beleidsinstrument voor mij. Ik heb het met de sector besproken en gezegd... goh, dit gaat ook alleen werken als jullie het interessant vinden. Ja. We hebben natuurlijk tal van andere uh, manieren. Een hele sterke die straks in de wet komt te staan... is een aanwijzingsbevoegdheid waardoor ik in kan grijpen... als bestuurders er echt een potje van maken. Maar dan is het natuurlijk eigenlijk veel te laat. En zo'n eet is een onderdeel van, um, van een gesprek... dat op schoolniveau met elkaar gevoerd moet worden. En dan hoort bijvoorbeeld een goede medezeggenschap... Uh, bij. He, dat zijn natuurlijk veel meer, meer uh, organisatorische veranderingen. En uh, ik uh, besef als eerste dat een eet uh, als zodanig geen oplossing uh, is... maar wel bij kan dragen om dat gesprek binnen die school met elkaar te voeren. Minister Bussemaker, dank u wel. Dit is Radio 1 Goedemorgen Nederland. In tegenstelling tot politici zijn lobbyisten niet of nauwelijks zichtbaar. Maar hun invloed in Haagse kringen is bijzonder groot. Daarom heeft de Universiteit van Leiden... de allereerste bijzonder hoogleraar Public Vers... een lobbyprofessor aangesteld om deze beroepsgroep te bestuderen. En die nieuwe professor heet Arco Timmermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gefeliciteerd met uw nieuwe functie. Dank. Er moet wel gelijk één ding worden opgehelderd. U wordt betaald door de lobbyorganisaties. Hoe zit dat? Ja. Ja, om even op het vorige item aan te sluiten. Ik wil best een eet afleggen dat ik onafhankelijk zal blijven. Uh, al denk ik dat dat niet nodig is. Uh, ja, ik heb een onafhankelijke positie als onderzoeker. En dat is ook de reden uh, waarom ik benoemd ben. Maar hoe is dat gegaan? U wordt gebeld door de lobbyistenorganisaties van Nederland. Die zeggen we willen een onderzoek gaan doen. En we gaan dat doen via een hoogleraarschap. Ja. Nou ja, stel dat dat in de toekomst zo zou gaan en ik zou een onderzoeksopdracht krijgen, dan doe ik gewoon onderzoek en uh, leg ik resultaten op tafel uh, waar we dan eens dus even goed over gaan praten. Waar gaat u zich vooral in eerste instantie op richten? Wat moet ja. duidelijk worden als het gaat om lobbyisten? Ja, ik... Ik ga vooral kijken naar hoe het speelveld van public affairs, dat is meer dan lobbyen, uh, maar hoe dat speelveld eruit ziet. Wie er uh, in de vijver vissen. Uh, wat voor strategieën de verschillende belangenorganisaties gebruiken. Uh, wie daar uh, de vruchten van plukt en wie er misschien verliest. Uh, ik ben nu directeur Montesquieu, dus ik weet heel veel van de spreiding van machten. Uh, en dat is ook een van de dingen die ik goed in mijn achterhoofd zal houden bij dit onderzoek. Denkt u dat we in de toekomst een wat duidelijker beeld gaan krijgen van wie die lobbyisten zijn? Want nu opereren ze een beetje in de schaduw uh, van, de, van de politiek en dat willen ja. ze ook heel graag. Maar is dat wenselijk? Nou, sommige. het is niet altijd zo dat lobbyisten per se in de schaduw opereren. Want er zijn heel veel uh, organisaties in publieke affairs die ook belangen behartigen. En die hebben juist heel veel baat bij openbaarheid. Maar u heeft gelijk, uh, er zijn natuurlijk onzichtbare spelers. En uh, een van mijn taken is om, wat ik al zei, het speelveld uh, wat duidelijker te maken. Zodat iedereen ziet uh, wie er in dit speelveld opereert. Hoe moeilijk wordt het voor u om die lobbyisten te spreken te krijgen als ze wensen anoniem te zijn? Want dan om... Gaat u uiteindelijk allerlei onderzoeken publiceren... Ja. over anonieme mensen met anonieme bronnen? Ja, ja. Nou ja, kijk, dat is een kwestie van... Uh, hoe deugdelijk zet uh, je onderzoek in elkaar. En daar ben ik op zich niet zo bang voor. Ik, uh, ik denk dat het uh, de moeite waard is... om in ieder geval ook anonieme bronnen uh, te kunnen horen. Dat is in de journalistiek ook uh, geen ongebruikelijke praktijk. Dus uh, dat, dat zou ik zeker doen. Is één ding al wel duidelijk, voordat u zelfs al begint... Lobby, zonder lobbyisten kunnen we niet... Ja, dat, en, dat, en dat betekent ook niet dat lobbyen alsof het een voetbalwedstrijd is met één elftal... wat dus voor open doel 100-0 kan winnen. Er zijn ook altijd tegenkrachten. Uh, hè, de, er is geen belang denkbaar, geen onderwerp denkbaar waarbij iedereen hetzelfde wil. En het is trouwens ook een verantwoordelijkheid van politici... om om te gaan met de belangen die ze op zich afkrijgen. Ja, alleen het blijkt uit het boekje van Joris Luijendijk. Een ja. journalist die heeft rondgelopen in Den Haag. heeft een boekje geschreven over de moores als het gaat... om de verhoudingen tussen aan de ene kant die kamerleden... Mm -hmm. en aan de andere kant de, of de, de, de lobbyisten. En dan blijkt dat veel politici een kennisachterstand hebben. Ze hebben een kleine ja. staf, ja. weten gewoon niet heel veel van heel veel onderwerpen. En dan komt er zo'n lobbyist, die weet alles en die blaast ze vervolgens omver. Ja, maar er zijn ook een heleboel uh, andere organisaties met heel veel kennis. Uh, de kennis ligt bij wijze van spreken op straat. Uh, dus ik, ik ben ook niet zo bang voor eenzijdige beïnvloeding. Kijk, die risico's zijn er altijd. Uh, maar uh, ik denk dat het uh, mogelijk is om daar wat meer evenwicht in te brengen. Goed, meneer Timmermans. Dank u wel en veel uh, succes in uw nieuwe functie. Dank u zeer. Arco Timmermans was dat de nieuwe lobbyprofessor aan de Universiteit van Leiden. Werk.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 Bent u helemaal uitgerust en gaat u weer fris aan de slag na de vakantie? Of toch niet? Alle werkstress kwijtgeraakt tijdens die vakantie. En heeft u deze vakantie tegen uzelf gezegd... ik ga het helemaal anders doen? Egbert Hermsen bezoekt deze week vijf mensen en plekken... die inspiratie kunnen geven voor meer tijd van leven. Vandaag de kloostertuin. Dominicanen hebben eigenlijk de opdracht om te studeren, om, om, om dingen te onderzoeken. Maar ook belangrijk van hun kloosterorde is het in de wereld zijn, het naar de wereld toegaan. Van daaruit is ook de kloostertuin ontstaan altijd op de wereld gericht. Dus wat wil je nog meer in deze betonnen stad om hier te zijn? Zegt Hans Bouwman, bestuurslid van de kloostertuin gevestigd in de Citykerk Het Steiger in het hartje van Rotterdam. Een Dominicaans centrum voor geloof, spiritualiteit en levensvragen. En een van die levensvragen is tegenwoordig ook... hoe vind ik meer rust en balans in werk, relatie, leven? Het drukke leven in die betonnen stad. Anne Staal, coördinator van de kloostertuin. Voor de een komt het wat meer naar voren dan voor de ander... afhankelijk misschien wat voor werk je doet of wat voor levensfase je zit... Maar die balans zoeken, daar is iedereen mee bezig. En dat is al eeuwenlang zo natuurlijk. Ja, de kloostertuin, zoals wij het genoemd hebben... is van oudsher in het klooster ook de plek om tot rust te komen. De stilte te zoeken. Uh, over jezelf na te denken. En uh, opnieuw uh, kracht te vinden om, uh, om door te gaan. Dus wij hebben hier ook een kloostertuin. Je merkt het direct. De drukte van de stad later achter, achter ons. ons ja. En rechts van ons de tuin. Ja, de tuin. Alle kloosters zijn gebouwd rondom de leegte, rondom de vraag waarom besta ik en wat heb ik uh, te bieden aan het leven en wat heeft het leven mij te bieden. Het is mooi groen hier, uh, veel bloemen en uh, echt een plek om tot rust te komen. Het levensritme is, uh, is heel gejaagd, maar er komt toch altijd weer een moment van uh, waar ben ik, waar sta ik, wat doe ik hier. En dat is eigenlijk belangrijk, om dat je met die vraag hier terecht kan. En wie zich bij de stichting in de kloostertaam meldt met die vraag, hoe vind ik meer rust in bijvoorbeeld mijn werk, kan onder andere meedoen aan de workshop Time Management volgens het kloosterritme. Hans Bouwman noemt de tijden. Het begint om 5 uur om 6 uur, de primus om 7 uur, de tets om 9 uur, nou zo gaat dat door. Zo is de, de dag van een monnik in een klooster is verdeeld in de gebedstijden. En tussen in die gebedstijden doet hij zijn werk. Dus het ritme van de, van de getijden bepaalt zijn dag. En vertelt u dat dus naar de moderne tijd? Want ik kan me niet voorstellen dat iemand die hier komt, uh, iemand die in zijn werk rust zoekt, die tijden niet kan aanhouden, de kloostertijden. Nee, maar dat kunnen wij zelf ook niet altijd. Want wij zijn niet in het klooster. Hè? Dus je moet er um, eigenlijk uh, op een milde manier mee omgaan. Maar het betekent wel van, uh, um, dat je zegt van. Uh, van 9 uur tot half tien beantwoord ik mijn mail en na half tien ga ik mijn telefoontjes doen. En ik ga niet van het een naar het ander springen. Ik doe de, de dingen zoals ik ze mezelf heb, uh, met mezelf heb afgesproken, als het ware. Dat is wat in het uh, time management uh, kan. En het helpt? Het helpt zeker. Dat, hoor, dat horen wij ook van anderen. En waarom? Uh, misschien is het wel in tegenspraak met het multitasken, dat dan toch misschien niet zo helpt. Omdat je dingen ook echt afmaakt. Je gaat er achterstaan dat je zet. oké, okay, dat moet ik doen. Ik moet nu dat vervelende in telefoontje doen. En dat ga ik ook doen. En daarna is het klaar en dan is het ook van me af. En dan heb ik ruimte, krijg ik tijd, creëer ik tijd voor andere dingen, om met andere dingen bezig te zijn. Je kiest je beroep. Uh, en als je bijvoorbeeld in de verpleging zit, doe je dat omdat je graag uh, de patiënten wil helpen. Uh, soms lijkt het wel of je formulieren moet invullen of dat je beroep is. En door weer terug te gaan van, hé, hey, waarom heb ik dit gekozen? Uh, wat is mijn drijfveer? Uh, kan je veel makkelijker je tijd indelen en kan je ook echt weer zien wat belangrijk is. Maar nou leert u mensen hier omgaan met tijd, het kloosterritme, niet alles tegelijk te doen, maar met meer aandacht dingen achter elkaar te doen. Mm -hmm. U wijst op de bezieling. Zijn alle organisaties uh, ertoe bereid om dat soort dingen toe te laten? Om te zeggen, oké, okay, wees maar bezield, blijf wat langer bij de patiënt staan. Um, jammer genoeg zijn nog niet alle organisaties daartoe bereid. Maar het is uiteindelijk uh, veel beter voor de klant van de organisatie. Dus de patiënt of de leerling of wie dan ook. Um, dus het, het levert wel wat op. Er zit iets achter van uh, inderdaad van hoe je wil leven, van, uh, vanuit aandacht en verbinding. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat is ook als je in een klooster zou binnentreden, hè? dat je zich van, vanuit aandacht en verbinding... aandachtig leven, dat betekent de dingen niet als vanzelfsprekend en je voorbij te laten gaan. De monniken zochten een overgave naar God. Nou, dat is niet meer wat veel mensen nu zoeken, maar die zoeken wel een overgave in dat waar je mee bezig bent... Een soort flow waar je in wil raken. Bijna dat je jezelf even kan verliezen. Zo van, goh, hier ben ik mee bezig en de rest is nu niet belangrijk. Ik ben hier nu met dit bezig. Dat is dat, dat diepere bezielend werken. Ja, dat kan je ook wel zo noemen. Dat, dat, dat, dat wordt natuurlijk vaak gebruikt, hè? dat begrip bezielend werk. Ik denk wel dat je heel bewust erin moet staan. Dat, dat... Ik weet niet, als ik naar mezelf kijk, van, naarmate ik het idee heb dat ik dingen doe... waar ik echt voor gekozen heb, waar ik goed over nagedacht... doe ik ze met veel meer plezier omdat ze bij mij horen. En omdat ze, je zou zelfs kunnen zeggen dat ze voor mij zijn. Dat zijn is denk ik ook heel belangrijk. Dus misschien moet je het dan toch wel zeggen, omdat ik erin geloof. Vanuit de Kloostertuin een verslag van Egbert Hermsen. Morgen in Tijd van Leven de lessen van de zeilschool voor de Ziel... Hoe varen wij in ons dagelijks leven? Waar stranden wij? Zitten we vast? Komen we vooruit? Zetten we wel goed op de wind, op de geulen, op de ondiepte? Zijn we wel wakker genoeg? Vragen en opmerkingen zijn overigens welkom op ons e-mailadres... Nederland@kro.nl. Zometeen steeds meer chef-koks zeggen culinaire poespas vaarwel. Maar nu eerst het ochtendtumeur van Hans Beum. Ik sprak laatst voor een interessant en oplettend gezelschap... de volgende wijze woorden... die ik overigens van een goede vriend had overgenomen... maar beter goed geciteerd dan zwak geformuleerd. Als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen... dan heeft men in het voortraject de mond vol van kwaliteit... maar als puntje bij paaltje komt, dan beslist de portemonnee. We hoeven voor deze bewering geen bewijzen aan te voeren. De voorbeelden halen altijd het nieuws... en ze zullen ook altijd het nieuws blijven halen. Het is onder andere de tol van open aanbesteden. Maar ik zit een beetje met dat zogenaamde goedkoop inkopen... wat dus uiteindelijk na verloop van tijd heel duur inkopen is. Zolang die ellende zich afspeelt bij jezelf thuis... of bij een ander, of op de zaak, of op een fabriek... kun je berustend de schouders ophalen. Jammer maar helaas, denk je dan. Dom, dom, dom. Maar het ligt anders als het zaken betreft van nationale omvang... En helemaal van internationale omvang. Dan bekruipt het gevoel dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen. Ik laat die Fira nou even stilstaan. Die rangeren we naar een rustig plekje waar we hem altijd weer kunnen opzoeken. En we richten de blik naar het land van de reizende zon. Twee jaar geleden voltrok zich daar een ramp bij de kerncentrale van Fukushima. Door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami... waren de reactoren onder water gelopen... Door de straling die daardoor vrijkwam overleefden veel mensen en dieren het niet. Later zou een gebied van 30 kilometer rondom Fukushima geëvacueerd worden. Er was ook radioactief water terechtgekomen in de grond en in het zeewater. Zeewater, dat staat niet stil. Dat was dus twee jaar geleden. De kerncentrales zijn weer in gebruik genomen... en afgelopen zaterdag kwam er weer een rampbericht uit Japan... 300.000 kubieke meter radioactief koelwater is de bodem ingelekt en ook in de grote oceaan. Oorzaak was een zwakke naad van een opslagtank. Voor Japan dus een goedkope naad, maar de hele wereld betaalt nu de prijs. En dat zei Hans Beum morgen: het ochtendtumeur van Marts Meet.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 go high Michael Bublé met Hollywood. De tijd van truffels en kaviaar lijkt voorbij... want steeds meer sterrenchefs zeggen dag tegen culinaire puha. Nadat Rob Lau zijn nieuwe betaalbare Urban Kitchen in Nederland introduceerde... gaat nu ook sterrenkok Twan Hermsen uit Maastricht zijn prijzen verlagen. Culinaire journaliste Mara Gim, goedemorgen. Ik hoor geen mevrouw Gim, goedemorgen. Niet aan de telefoon, hangt niet... Dan gaan we denk ik eerst maar even naar muziek luisteren en we gaan haar alsnog proberen te bereiken. Can it be good van Nick Kershaw? We hadden graag willen praten nog met culinair journaliste Mara Gim. Maar dat is niet gelukt. Ze loopt op een eetcongres in Kopenhagen. En blijkbaar is de telefoon daar niet goed hoorbaar. We zijn aan het einde gekomen van. Uh, we zijn aan het einde gekomen van. Goedemorgen Nederland. En we gaan nu naar het NOS-journaal luisteren met Mark Visser. Dit is radio 1. En we gaan snel door naar Wilco Boom... wat die staat bij het ministerie van Economische Zaken... over schaliegas met minister Kamp. Er stuurt een onderzoeksrapport over schaligas. Schali wat ik nu ga doen laten, is daar luisteren. wat toelichting op geven... meteen vertellen uh, wanneer het eerste besluitvormingsmoment gaat komen... voor het kabinet. En ook aangeven de verdere procedure hoe die gaat uh, verlopen. Het onderwerp Schaliegas schali benader ik uh, positief. Ik vind dat als er op een uh, verantwoorde manier... Gas gewonnen kan worden in ons land, dat we dat dan serieus moeten overwegen om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. En mijn aanpak daarbij is dat ik uh, graag een zorgvuldige, een goed voorbereide en een gefaseerde besluitvorming wil. En dat moet ook een geloofwaardige besluitvorming zijn. Dus dat betekent dat uh, het eindresultaat niet bij voorbaat vaststaat. Wat we allemaal weten is dat uh, Nederland een gasland is. Wij hebben uh, zeer veel ervaring met gaswinning in ons land. Alle jaren of vijftig, zestig uh, bedrijven hebben die ervaring. Ook overheden hebben die uh, ervaring. En we hebben ook heel veel profijt van uh, de gaswinning in ons land. We gebruiken het zelf. Bijna iedereen gebruikt het om te koken en voor uh, de verwarming van zijn huis. En we gebruiken het ook om te exporteren. Dus we verdienen er ook veel aan met z'n allen. Dat gas dat zit vooral in Nederland in Groningen. Dat zit een van de grotere gasvelden van de hele wereld. Zo'n 3000 uh, miljard Kubieke meter aardgas zat daar. De winning van het aardgas is nog volop gaande. Maar dat neemt straks vanaf 2019 snel af, omdat dat veld langzaam uitgeput raakt. Daarnaast hadden we een heleboel kleine velden in Nederland en die hebben we ook al voor een groot deel uitgeput. Dan is dus er nog een derde bron van aardgas, en dat zit met name in de Noordzee. Er zitten op de Noordzee in totaal zo'n 56 boorreilanden... die voornamelijk naar aardgas de aardgas daar winnen. Dat zijn ook kleine velden, vergelijkbaar met de kleine velden... die je op het vaste land van Nederland hebt. Het verbruik in Nederland van aardgas is hoog... en dat zal ook voorlopig hoog blijven. We zijn er allemaal aan gewend, we zijn allemaal op aangesloten. We vinden het allemaal prettig. En vanwege dat, dat hoge gebruik... Uh, ja, zal er ook een, een, een situatie ontstaan dat we in plaats van aardgas exporteren... dat we aardgas moeten gaan importeren over een aantal jaren. Uh, waardoor we dus die inkomsten missen... maar wel geld moeten uitgeven om dat aardgas ons land binnen te halen. En dat is dus een uh, behoorlijk verschil voor de Nederlandse financiële huishouding. Uh, recent is in beeld gekomen een andere vorm van uh, gas. Dat is dan wat wij schaliegas noemen... Uh, we hebben aanwijzingen dat er zo'n 200 tot 500 miljard uh, kubieke meter schaliegas in Nederland is. En dat kunt u dus vergelijken. Dat is ongeveer maximaal een zesde van wat er in het Groningenveld uh, heeft gezeten oorspronkelijk. Het is dus een beetje vergelijkbaar, die hoeveelheid schaliegas, maar minder dan wat er in de kleine velden zit op het land van Nederland en uh, in de Noordzee. Dat gas, dat schaligas, uh, dat zou van economische betekenis kunnen zijn. En als dat zo is dan is het ook van betekenis voor onze welvaart. En dat betekent dus van betekenis voor de koopkracht van gewone mensen. En u weet dat uh, zowel de economie als de welvaart... als de koopkracht van gewone mensen wel een steuntje in de rug kan gebruiken. En daarom dat ik ook in het begin heb gezegd dat ik uh, vind... dat als um, het aardgas het, het schalinggas op een zorgvuldige manier gewonnen kan worden... op een verantwoorde manier gewonnen kan worden... dat we dat dan uh, ook moeten overwegen om te gaan doen. Het verschil tussen aardgas, gas wat op de conventionele wijze gewonnen wordt... en uh, schaliegas, dat is niet het gas zelf. Het gas zelf is methaan. Uh, we praten steeds over methaangas. Het gaat dus allebei om hetzelfde gas. Uh, de, het verschil tussen beide zit in de wijze waarop het uh, opgesloten is. Het ene zit opgesloten in vastgesteente. Het andere zit opgesloten in poreus gesteente. En ik ga daar iets meer over zeggen. Dat methaan is oorspronkelijk gevormd... 150, 250 miljoen jaar geleden in, um, in, in vastgesteente. Wat we kregen is dat er, um, dat er allerlei organisch materiaal um, samengeperst werd. Soms was dat alleen organisch materiaal, dan werd er steenkool gevormd. En soms was het organisch materiaal samen met klei. En als dat dan samengeperst werd, dan, noemden we dat, uh, dan noemen we dat nu schaling. Het zwarte ronde stukje wat u ja, daar ziet, dat is een Kant voorbeeld over van Over het van schaligas. Hij legt nu uit hoe dat is ontstaan. Maar de boodschap van de minister is duidelijk. Hij staat positief tegenover de winning van schaliegas. Mits dat verantwoord kan. Nou, Daar gaat hij nog een onderzoek naar laten doen. Een milieueffectrapportage over laten maken. Hij wijst erop dat we met z'n allen veel profijt hebben van het huidige aardgas. Maar dat raakt op. Op termijn moeten we dat gaan importeren. En daar, daarom kan het volgens hem van grote betekenis voor de welvaart zijn. Als er ook op een verantwoorde manier schaliegas uh, gewonnen kan gaan worden. Maar een beslissing daarover neemt hij op z'n vroegst in oktober. Dankjewel. Wilco Boom, voor nu. Dan nog even verder met het overige nieuws. Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische veiligheidstroepen drie Palestijnen doodgeschoten. Israëliërs wilden bij Ramallah een aantal Palestijnen arresteren. Volgens Israël werden militairen door zo'n 1500 Palestijnen aangevallen. Ze zouden onder meer met molotov-cocktails hebben gegooid.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 Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaard. Goedemorgen. Laatst stonden wij met de bus in Bokstol. En het ging toen, als u het zich herinnert, als trouwe luisteraar van Lijn 1, over lokale nieuwsbladen. En Brabant Centrum had het nodige over schaliegas in die gemeente in de krant. En die avond. Na de uitzending plofte BNW de bestuurders van Bokstel op dit onderwerp. Ik denk dat het dan vandaar is dat Henk Kamp het heeft over zorgvuldigheid. Eh, over Schaligas gaan wij het verder niet hebben... want we staan eh, voor het provinciehuis in Utrecht. Allemaal oh, heel strak, mooi, strakke lijnen. Moderne gebouwen, wijkreinsweert. Ik woon hier zelf vlakbij... En heb nooit het immense verlangen gevoeld om samengevoegd te worden met Noord-Holland en Flevoland. Maar dat plan ligt er wel. Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wil naar een grote superprovincie. Noordvleugel is de ontwerpnaam, maar ook gaat de naam Flutland al rond voor de samenvoeging van die drie provincies. Uh, onderdeel van een nieuwe indeling dus, die efficiënter moet zijn volgens Plasterk, die meer moet opleveren. Maar uh, de twaalf fracties van het CDA in alle twaalf provincies zijn valikant tegen. Die vinden namelijk uh, dat de burger er echt niet zo mee, op, uh, mee opschiet. Het voorstel wordt opgelegd en mist draagvlak onder de bevolking van de drie provincies. dus het CDA. Wij gaan erover praten hier in de bus met uh, Annemarie Mineur, fractievoorzitter en namens de SP. En Kees de Kruijf, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Een telefoon krijgen we straks uit Flevoland, CDA. Pet Gijsberts. Um, u mag er vanuit al uw provincies ook over meepraten. Uh, wilt u samengevoegd worden of lekker provinciaal in uw eigen provincie blijven? 0800 1121. 11 is uh, het inbelnummer. En u kunt ook tweeten naar hashtag lijn1. En mailen naar lijn1 apenstaart, Eén natie. Zover is het niet, want we hebben dus Nederland, de provincies en een superprovincie. Kees de Kruif in de bus. Gaan we het uh, mogelijk ook hebben over uh, uh, de opheffing van u zelf, als bestuurder? Nou, dat lijkt me niet het allerbelangrijkste, maar het zou maar zo kunnen. Ik zou het niet erg vinden als dat uh, een groter doel zal dienen, om het, zo, om, het zo, om het zo maar te zeggen. Want ik denk echt dat het heel belangrijk is, ook voor burgers, en met name voor burgers... dat we afkomen van die uh, structuur van honderden jaren oud, van die provincies van nu. Want we zitten in 2013 met de problemen van 2013. En dan moet ik zoeken naar openbaar bestuurlijke structuren van 2013. En die zijn er nu niet meer. Annemarie Mineur, uh, bang voor het eigen haagje? Nee. Zeg, ik, zeg ik op Utrecht? <laughs> nee, daar ben ik niet bang voor. Dat nee. is het probleem niet. Nee. Waar, ik, waar ik wel bang voor ben, dat is voor de plannen uh, die meneer Plastuik nu voorlegt. Uh, waarvan ik me afvraag of het nou zo'n verbetering is. Want natuurlijk mag je kijken of, of het beter kan. Natuurlijk, bedoel, daar heeft meneer de Kruif zeker gelijk in. Maar het plan wat er nu ligt, nou, dat is zo slecht doordacht. En uh, sowieso moet je je echt afvragen nu, als je ziet hoe vaak fusies fout gaan... Ja, dan moet je een veel beter onderbouwd plan hebben om uh, daarmee door te gaan. Welk onheil voorziet u namens de SP? Namens de SP, nou waar we ons vooral zorgen om maken... dat is dat het bestuur nog verder van de mensen af komt te staan. Er gaan steeds meer taken naar de gemeente. Uh, de, dat betekent al dat gemeenten steeds groter worden. Als nu ook de provincies groter worden. Bedoel, wij zullen dan voor, voor 4,5 miljoen mensen uh, moeten spreken. En, ja. Want dat is het inwoneraantal van de drie genoemde provincies. Dat zou dat zou het... In, nou ja, zoveel mensen wonen dan in Flutland, in zeg maar. Kees de Kruijf, eh, het, het uh, geluid is ook al... Uh, niet, uh, is ook al uh, uh, behoorlijk oud. Je hoort het vooral bij provinciale verkiezingen. dat de provincie al zo onzichtbaar is. Zeker. Wordt die uh, zichtbaarder als ze de drie samenvoegen? Nou, ik weet niet of dat het belangrijkste doel is. Het belangrijkste doel is dat ze hun taken zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Zo goed mogelijk uitvoeren. Ja. Want de burger heeft absoluut belang bij een woningmarkt die goed functioneert. heeft absoluut belang bij een openbaar vervoer wat op de goede manier een concessie krijgt. Heeft absoluut... doet, is, doet, doet het dat allemaal nee, dat, op dit dat, moment dat. Nou, dan? dat wordt steeds moeilijker. Wat bedoel... zijn de verschillen dan eh, nou, tussen de... De, het openbaar vervoer in Flevoland en Utrecht? Nou, daar gaat het niet op. Het gaat om dat je op de juiste schaal aanbesteedt. Dat je, eh, als je wilt dat... Almere goed ontsloten gaat worden. En dat willen we met z'n allen. Ja, want we willen ook vanuit Utrecht woningen of bewoners in uh, Almere huisvesten. Als je dat wilt, dan moet je zorgen dat er goed openbaar vervoer en goed vervoer is die kant op. Dat is op dit moment onvoldoende goed geregeld. En dat lukt ook heel erg lastig. Het zijn verschillende schalen. Ja, dat zijn verschillende schalen. En het gaat over drie provincies. Het gaat over veel gemeenten. Het Rijk heeft er nog mee te maken. En dat wordt dus een eindeloos gepraat en gedoe... waar men tot nu toe blijkbaar niet uitkomt. En dat Te, veel, veel, beter. Bestuurs, te veel bestuurslagen dus. Veel te veel bestuurlijke drukte. Veel te veel bestuurders die zich met van alles bemoeien... wat ertoe leidt dat dingen onnodig lang blijven hangen. Maar Ze dan, niet, lopen, niet, dat, dat, niet dat wordt niet beter op deze manier. Dat wordt, dat wordt gewoon niet beter op deze manier. Want wat je dan gaat krijgen is dat er onderop weer nieuwe lagen ontstaan. Dan krijg je wijkraden, dorpsraden. En dat is op zich hartstikke goed. Maar die mensen hebben dan geen... Ja, officiële wettelijke zeggenschap. Dus je krijgt eigenlijk minder volksvertegenwoordigers. Je raakt gewoon het contact met de burger kwijt. En de, de kloof tussen burger en bestuur is al verschrikkelijk groot. En dat wordt alleen maar groter. Je, je, je krijgt een, een soort van, van elite van bestuurders... die over de hoofden van de mensen heen bepaalt wat er gebeurt. En dat moet je niet willen. Destijds uh, in Brabant, toen we het over de uh, lokale media hadden... Um, er uh, werd ook de zorg weer eens uh, genoemd... dat er heel weinig verslaggeving nog maar uit kleinere raden is. Maar ik kan me uh, eigenlijk ook recentelijk... geen enkel verslag uit uh, de raden van hier herinneren. Wij als burgers, en ik spreek hier, hier dus uh, als Utrechter... Um, maar het is natuurlijk ook in het noorden en het zuiden zo... Hoor bijzonder weinig uit de Staten. Ja, nou, lokale media zijn wat dat betreft verschrikkelijk belangrijk. En RTV Utrecht doet veel, hoor. Dat moet ik echt zeggen. Je moet het aanzetten. En dat is natuurlijk niet voor iedereen uh, de meest voor de hand liggende zet om te doen. Veel mensen luisteren naar Radio 1. Zeker deze luisteraars. Um, de Lijn 1 luisteraar. Hè? De Lijn 1 luisteraar, betrokken. precies. Zeker, zeker. Ja, nee, dat is ook zo. Maar die betrokkenheid burger-provincie, daar gaat het even over. Zeker. En dan en... kun je praten over schalen... Maar het is, het, is, het is geen grote warmte... Nou, nog, maar je bent wel Utrechter. Je bent wel iemand uit Noord-Holland. En je bent ook absoluut, iemand uit Flevoland. Absoluut. Ik, ik bedoel, Psychologie. Daar absoluut. Gaat het ik ik woon al mijn hele leven in de provincie Utrecht. Maar ik voel me nog steeds geen Utrechter. Ik voel me wel iemand die... Ik woon in, in Leusden, vlakbij de Leusderij en vlakbij Amersfoort. Daar voel ik me heel betrokken bij. Maar wat er in Veenendaal gebeurt of wat er weer ergste... Ik volg het nu Amtshalve zou kunnen zeggen. Maar daar voel ik me niet bij betrokken. En wat aardig is... dat die betrokkenheid niet minder wordt als de provincie groter zou worden. Als je kijkt dat naar denk de, ik dus wel. Als je kijkt naar de provincies. De Opkomstpercentages is het laagste opkomstpercentage in Flevoland. Toch heel bijzonder. 51%. procent. Ja, maar verandert dat als het als het wordt samengevoegd? Nee, maar, ook, maar het wordt er ook niet slechter van. Ik ben echt van overtuigd. Betrokkenheid ontstaat als je een heldere taak hebt en ook een nee, heldere bevoegdheid hebt. ik echt hebt. niet met je eens? Ben ik echt niet met je eens? Ik bedoel, mensen en, en dat merk je ook. We hebben uh, begin dit jaar de structuurvisie vastgesteld. En dan komen mensen inderdaad naar ons toe om te vertellen wat ze willen en wat ze niet willen. En dan merk je ook, dat hoor ik ook van de ambtenaren, dat het voor hun soms ook een verrassing is wat er nou precies aan de hand is. Ik bedoel, Het is echt heel erg belangrijk dat je dicht bij de mensen staat, dat je precies hoort wat er speelt. Dat je niet alleen maar kijkt wat er voor regeltjes zijn en hoe je die gewoon uh, strak door kunt trekken maar dat je gewoon maatwerk levert, dat ja, maar je wat met moet de ik mensen als bur... praat. wat moet ik, wat moet, moet ik in gesprek uh, dus met de provincie met een structuurvisie? Dat gaat erover hoe we in grote lijnen de provincie indelen. En soms, ik bedoel, voor, voor sommige mensen is dat helemaal niet interessant... maar wel bijvoorbeeld voor een bedrijf of voor, uh, we hadden dat in Woerden... Uh, een, een bedrijf dat naast een natuurgebied stond wat feestelijk ruzie had met de omwonenden. Nou, die zijn samen gaan praten. Die zijn er samen uitgekomen hoe dat gebied moest worden ingericht. Daar gaat de provincie En nou, Daar aan. heb je dus een heel duidelijk concreet punt. Ja. Maar dat kun je toch hier in de buurt samen oplossen... zonder dat Noord-Holland en Flevoland er precies. ook over gaan? Precies, dat is precies mijn punt. Ik bedoel, het, het, het gaat over een gebied van, van Den Helder... Tot, tot aan Veenendaal bij Wageningen, tot aan Noordoostpolder... Uh, tot aan uh, Loop ik. ik bedoel, het is een enorm gebied. En, en ik ga graag naar mensen toe. En ik kom graag luisteren wat er aan de hand is. Maar het is echt een enorm gebied met 4,5 miljoen inwoners... die je die met liefde en plezier wil vertegenwoordigen. Maar het wordt wel steeds lastiger omdat het op deze manier te maar doen. Kees de Kruifjes gaf het net zelf al aan... dat de betrokkenheid met Veenendaal uh, wat u betreft al wat minder is. Zeker. Maar uh, ik, ik geloof ook niet dat, uh, nogmaals, de psychologie... dat die betrokkenheid direct verandert als het bestuurlijk is samengevoegd. Ja. Er is een duidelijk verschil Absoluut. tussen besturen en de mensen. Absoluut. Dat, dat, daar zal de burger geen cent last van hebben. Daar ben ik van overtuigd. Kijk, terwijl maar wat dat voor de... voordeel heeft hij nou, er dan die de, de provincie Utrecht bijvoorbeeld doet het op zich heel goed. Maar doet het heel goed dankzij het feit dat ze heel dicht bij Schiphol zitten. Dat ze heel dicht bij Rotterdam zitten. Dat ze dus heel goede verbindingen hebben met, die, uh, Schiphol, met het Schiphol. Ja, maar en dat, en dat is een kwestie nee. van de infrastructuur. Maar, maar moeten we dan dus, ook samenvoegen met Zuid-Holland? Maar de, komende, met de, Zuid nee, maar de 20 jaar zal dat enorm veel lastiger worden. Is, het is nu al een probleem om die mobiliteit op uh, pijl te houden. Ja, als ja, dus, je op de A200 100 mag rijden. Nee, maar het is nu ja, al... Ja, maar ga, ga door. Nou, ik wil zeggen, dat wil je deze provincie... laten we zeggen, economisch ook... Eh, goed in de running houden, dan zul je dus... Eh, met die regio, Amsterdam... Almere, maar ook de andere kant op... zul je dus enorm goed de oplossingen moeten bedenken... die nodig zijn om die mobiliteit... op gang te houden. Maar daarvoor, hoef, de hoef, de je daarvoor ja, hoef je jawel, niet te fuseren. Daarvoor hoef je niet te fuseren. Dan, dan zou je ook met Zuid-Holland moeten fuseren. We zit hebben dat dan het de Hart bijvoorbeeld. Nu, nu gebeurt het soms. Even weer die woningmarkt. Ja, de, die woningmarkt. Dat hebben we nog steeds niet duidelijk. Het. Dat is toch precies dezelfde woningmarkt als nee. in Groningen en in uh, Overijssel. Ik las een interview van een woningcorporatiedirecteur in Almere van de, de Alliantie. Die klaagde erover dat ze in Utrecht en in Amsterdam en Almere elkaar het concurreren zijn op het type woning wat ze aan het bouwen zijn. En dat lukte hem maar niet om tot afspraken te komen. Ja, dat is de er... essentie van concurrentie toch? Nee, dat nee, er nee. verschillen zijn. Nee, want je moet, juist, als je, je moet juist samenwerken als je de mensen een goede huisvesting wilt geven op de plekken waar je ze wilt, wilt hebben. Wij willen graag vanuit Utrecht dat een deel van de groei naar Almere gaat, dan moet je ook zorgen dat daar de woningen staan en woningen gebouwd worden waar de mensen graag naartoe gaan. Maar Almere dus Al dus is, Al is natuurlijk het voorbeeld van spreiding. Heel noodzakelijke spreiding. Maar moet je dat dan ook weer zo super regelen? Nou, blijkbaar als je, laten we zeggen, echt zijn de afgelopen 10, 15 jaar tal van rapporten verschenen in de, op, op allerlei plekken. Waaruit blijkt dat de problemen waar we nu voor staan... dus die mobiliteit, die woningmarkt bijvoorbeeld, die economie... dat die niet opgelost worden of minder goed opgelost worden... als je met een te kleine provincie blijft doorgaan. Nou, dat is hetgeen nou, wat dat we nu is, doen. Dat is echt Utrecht, onzin. Utrecht heeft niet de juiste schaal om de problemen op te lossen. Dat is echt is onzin. Utrecht worden. is Utrecht. al de meest concurrerende regio in, in, in Europa. Dus wat is het probleem? Welk probleem zijn we nou eigenlijk aan het oplossen? Dat is echt de vraag die maar steeds niet beantwoord wordt. We, nou ja. we, we nemen enorme risico's met zo'n fusie. He, 85% van alle fusies levert geen succes op. Door 15% wordt een ramp en 70% wordt gewoon geen succes. Dus waarom zou je dat risico willen nemen? Nou die getallen ba ken ik niet en bovendien. Dat probleem is, wil je bovendien is er nog nooit de provincie gefuseerd. Dat is een wat lastige uh, voorspellen. Nee, gaat er, er om, zijn heel veel gemeenten gefuseerd en dat gaat heel vaak fout. Ja, maar ook hier, ook hier is weer een essentieel punt aan de orde. Uh, dat wat Annemarie Mineur zegt over Utrecht is waar. Dat is ook duidelijk bewezen. De cijfers stonden afgelopen vrijdag geloof ik ook hier in de lokale pers. Dat juist Utrecht, de regio Utrecht, werkelijk uh, een, een, een economische kampioen aan het worden is. Nog steeds dus met een hoop werklozen, maar goed. Ja. Dus, dus wat dat betreft um, zou je kunnen redeneren dat Utrecht wel zonder kan. Je hebt misschien ook het rapport van twee weken geleden gelezen... waarin de Kamer van Koophandel, Universiteit, mensen van de provincie samenwerken... waaruit blijkt dat we echt door de schaal van Utrecht enorme kansen laten liggen. En daar hebben we als burger ook last van. Of misschien moet Utrecht die kansen uitbuiten en een veel centralere nee, rol misschien opeisen? Ja, want het probleem zit hem juist in de schaalgrootte. Utrecht is te klein... <laughs> om op allerlei nee. terreinen de schaalvoordelen te pikken die een grote provincie wel heeft. Je kan dat niet maken, Kees. En daar burgers, nou, ik verwijs naar dat rapport. Ja, wat, er wat zijn zoveel er... rapporten geschreven die spreken <laughs> elkaar allemaal tegen. Dus je kunt maar, er rustig uit plukken dat, wat je fijn vindt. Dat, dat, dacht dat dacht ik niet. Maar als het gaat om de, de, de, de, de, de pijn die er blijft staan als je dus niet fuseert... dan zijn het het missen van die schaalvoordelen van die wat grotere provincie... Maar die problemen... je veel beter kunt benutten. Los je niet op door fusie. Dat blijf ik zeggen. Je lost het niet op door fusie. Daarmee zijn, is de kern van het probleem niet opgelost. Bovendien, bedoel, we hebben andere provincies om ons heen... waar je ook mee wil samenwerken. Zoals Zuid-Holland. Je hebt het, het Groene Hart. We hebben daar net volgende, vorige week een rapport van, over gehad... van de Rekenkamercommissie waarin ze zeggen van, um, er wordt gewoon niet genoeg samengewerkt. Ja, moeten we dan ook gaan fuseren met Zuid-Holland? En ondertussen is er, uh, los van samenwerking, altijd, wij merken het van lijn 1, heel veel verkeer, dus er is voldoende ja. contact in Nederland. Ja, ook te veel, ook, te veel zelfs. Ook, daar gaan we misschien nog zo meteen op door, maar we moeten eerst even, over contact gesproken, een burger aan het woord laten. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn? Ja, goedemorgen, met Karim. Hi Karim. Ik uh, Goeiedag. Ik denk dat alle provincies gewoon opgeven moeten worden. Iedem die telt onze Eerste Kamer erbij. Want die wordt verkozen door de provincies. En dat is alleen maar romslomp wat, wat ondemocratisch werkt. Dat is je punt. In Denemarken, ja, in Denemarken werkt het ook. Geen provincies. Waarom zou het hier dan niet werken? Nou, dan kunnen allemaal Mineur en Kees de Kruijf... Uh, <tot> Uh, uh, met gemak vertrekken zou het horen. Uh, sim Simpele redenering ja. misschien. Lijkt, lijkt me niet het ergste als wij zouden moeten vertrekken. dan, nee, dan gaat dat het ook helemaal het niet om. Maar Karim, jij zegt het werkt gewoon niet. Nee, het werkt gewoon niet die provincies. Nou ja, wat, wat... Of vinden jullie van wel Nou, we hebben een paar taken die moeten worden uitgevoerd. En of de provincie dat doet, ja. of dat de gemeenten dat met elkaar onderling oplossen. Dat maakt me niet zoveel uit. Er wordt al heel veel samengewerkt door gemeenten onderling. En wij hebben steeds gezegd, als je in regio's kunt werken in plaats, in plaats van in provincies. Dan wel regio's waar gewoon ook een democratische controle op zit. Waar de burger gewoon kan kijken wat er gebeurt. Ja, dan vinden we het prima om de provincie op te lossen. Maar die gemeenten werken samen en je zult af en toe moeten afstemmen wat er gebeurt. Want dat hebben we. Ja, en daar, daar, daardoor daarvan kan je gewoon een derde overheidsorgaan kan je gewoon kan je daar gewoon van maken, die Prima. dat allemaal controleert, over heel Holland dan. En dan, hoef je niet, dan hoef je niet allemaal aparte provincies te hebben. Nee, nou, dat mag dat wat mij betreft... Dat werkt in Denemarken, dat werkt hier ook dus. Prima. Karim, waar woon jij trouwens? Ik woon in Den Helder. Dus? Noord-Holland, ja. Wat jou betreft, wat jou betreft uh, ga jij niet uh, in Noordvleugel wonen. Nee, wat mij betreft niet. We zijn allemaal Hollanders, toch? Ja, Nederlanders, hè? Dat, dat, is, dat is ook weer de identiteitskwestie. Karim, dank je dat je belde. Ja, um, graag um, een onderdeel van de hele discussie is natuurlijk, wat Karim ook uh, opdoelt, wellicht, is de kosten. Het is te duur, al die besturen. Het is eigenlijk, wat Plastic wil, uh, ook uitgelegd als een pure bezuinigingsmaatregel. Het levert ook geld op, dat is waar. Maar dat is niet het belangrijkste doel. Nou, het belangrijkste doel is, je, hoeft, je hoeft minder nee. bestuurders te betalen. Dat is de vraag, hè, of het geld gaat opleveren. Ik bedoel, meneer Plasterk zegt dat het gaat 70 miljoen opleveren. De, de provincies zelf zeggen 12 miljoen. Uh, en dan zegt uh, de commissaris van de koningin: Nou, het gaat ook eerst nog eens 200 miljoen frictiekosten ja, maar, we wel Dus dat, dat, Daar moeten we het niet op doen. Nu, er zijn nu in die drie provincies net zoveel gedeputeerden. En meer zelfs als je de commissaris erbij telt dan dat de ministers zijn van Nederland. Dat moet efficiënter kunnen, dat denk ik echt hoor. Ze hebben nou, voortdurend met elkaar in gesprek over, over voor een deel dezelfde problemen. Dat is niet handig. Dus het levert wel geld op, maar dat is niet het belangrijkste doel. Ja, maar alle gemeenteraadsleden leden hebben het ook over in principe dezelfde problemen. Namelijk de zorg en huisvesting en zo. Maar het gaat wel steeds over lokale problemen. En je moet echt blijven zorgen dat je niet tekentafeldictatuur pleegt. Dat je niet vanaf een tekentafel bepaalt hoe Nederland moet worden ingericht. Dat, dat kan is, niet. Dat het is gaat altijd het om probleem. de menselijke maat. Dat is het probleem. Daar heeft het CDA het ook over. Er wordt te weinig, te weinig in mensen gedacht en te veel weer Precies. in structuren. Maar hij nou is Precies. natuurlijk niet Plasterk de, de ontwerper van dit alles, minister Plasterk. Maar dit is ouder. Um, er is een commissie geweest van uh, Anthony Burgmans. Heel groot ondernemer en Bestuurder, uh, die het al had in 2006 over een slagvaardiger randstad. He, dat is ook weer uit Nederland indelen. Ja, hoor. Ja. Um, is daar niets voor te zeggen? Nou, er is natuurlijk wat voor te zeggen om, om slagvaardiger te zijn... en om inderdaad minder bureaucratie te hebben. Daar pleiten wij ook al jaren voor en daar zijn we echt een groot voorstander voor. Het gaat maar dat ook om je concurrentiekracht. Je niet op. En dat leeft ja, dat dat de burgerbaat bij. Natuurlijk, maar dat los je niet op door niet meer naar de burger te luisteren. Want dat levert alleen maar onvrede op, dat merken we nu ook. En terecht ook. Ik bedoel, je wilt ook gewoon horen wat er speelt. En je wilt rekening houden met wat er aan de hand is. En dat kan je niet doen door dan maar gewoon te negeren wat er bij mensen leeft. Ik heb uh, een, een, een, hier een notitie van uh, een van de bellers. Die heeft ook weer over identiteit. Ik voel me Noord-Hollander. Ik heb niks met Flevoland. Laat me Noord-Hollander blijven. Moet die, moet die vooral blijven. Zo zijn er en dat natuurlijk ook heel hij, veel in Utrecht. Absoluut. Ik blijf leusdenaar, echt. En dat blijf ik ook, ook na de fusie. Ja, waar, het is, waar het om gaat is dat problemen die veel op een veel hoger abstract niveau liggen. Bijvoorbeeld het gaat om die woningmarkt of die mobiliteit. Dat die op de plek opgelost worden waar ze zich voordoen. En die doen zich niet voor op het niveau van leusden. Uh, dat, dat, dat, dat, leusden kan dat niet oplossen. hoeft ook niet. Dat moet op een ander niveau gebeuren. Op provinciaal niveau. Uh, en als dat gebeurt, denk ik dat de burger uiteindelijk daar plezier van heeft. Terwijl die gewoon... Noord-Hollander kan blijven of Leusdenaar kan blijven of weet ik wat hij... Ja, maar ik denk dat, dat deze meneer Bakker op zich, die kan zich prima uh, Noord-Hollander blijven voelen. Want Noord-Holland blijft Tuurlijk. ook gewoon de grootste vinger in de pap hebben. Maar Flevoland heeft bijvoorbeeld, nou ik houd maar vijf zetels van de 55. Je blijft niet echt Flevolander op zo'n moment. Er is hier ongetwijfeld nog heel veel over te Absoluut. doen. We hebben iets korter kunnen praten vanwege met Schaliegas en de mededeling van minister Kamp. Um, uh, over de provincie hebben mensen nog tot 16 oktober de tijd om te reageren op meneer Plasterk. En zo te horen, is er nog het nodige te doen. In Noordvleugel of Flutland? Wie zal het zeggen? Flutland. Dank jullie wel. Ja, Zometeen.